Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het plan om boeren uit te kopen die het meeste stikstof uitstoten... zorgt in totaal voor 2,5% minder stikstofuitstoot. Dat blijkt uit berekeningen van stikstofwetenschappers. En dat is niet zoveel. Mijn collega Thomas Spekshoor vertelt dat de reactie bij de boeren nu is... zie je nou wel. Want die boerenorganisaties zeggen al heel lang... dat er veel te veel focus is op uitkopen. En veel te weinig zeggen zij op bijvoorbeeld verplaatsen van boerderijen. Of op innovaties, nieuwe technieken om minder stikstof uit te stoten. Zij zeggen, trek daar nou eens veel meer geld voor uit in plaats van dat uitkopen. Het RIVM komt later nog met een eigen berekening. Alle stikstofplannen moeten trouwens wachten tot het nieuwe kabinet er is. Er is een grote brand bij een strandtent in Den Haag. De vlammen slaan uit het dak. Er waren geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Door de plek waar de strandtent staat was het moeilijk om er bluswater te krijgen, zei de brandweer. Ze zeggen dan ook dat de beachclub niet uh, gered kan worden. Een man moet negen jaar lang de cel in... omdat hij Queen Elizabeth wilde vermoorden. Dat wilde de Brit van 21 doen met kerst, twee jaar terug. Hij klom toen met zijn geladen kruisboog over het hek van Windsor Castle. en De beveiliging had hem net op tijd in de smiezen en pakte hem toen op. Hij wilde wraak nemen voor een bloedbad in India in het jaar 1919. Het land was toen nog onderdeel van het Britse Rijk. en De Britse politie begon toen te schieten op ongewapende inwoners. En Ajax heeft gelijk gespeeld... ...tegen AEK Athene. Dat werd vooral spannend bij de penalty voor Ajax. Alleen de Griekse fans zorgden voor behoorlijk wat afleiding met groene lampjes. Het is best lastig om die bal zo dadelijk raak te gaan schieten... ...want er zitten wat fans achter op de tribune achter het doel met van die laserpennen. En die proberen steeds in zijn ogen, in zijn gezicht te schijnen. Dat leidt natuurlijk enorm af. Dan een pasje naar links aanloop en in de hoek geschoten... Ajax op voorsprong in Athene. Ja, de laserpennen werden later ook nog ingezet om de Ajax-spelers af te leiden. Maar een kwartier voor het eindsignaal wist Athene de gelijkmaker te maken. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen is er vaker zon en is er alleen in het noorden bewolking. Het wordt dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hyperventilatie niet ik wil een relatie Maar daarvoor heb ik tijd niet We leven in een illusie Een andere dementie Is het maar een conversatie Of is er een conclusie Hyperventilatie Ik hyperventileer Jij zegt dat jij het ook ziet Het weer Ey, heb je lachgas? Ik heb een vangpas Ik hyperventileer van je dansgat Wat wil je dansgat? schat? Meer drank, schat? Meer batras? Nee, fuck dat Ik zag je staan en ik sprak je aan Ik stelde voor even naar buiten te gaan Ik vroeg je, wat is je naam? Waar kom je vandaan? Ik begin te hyperventileren van je bestaan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 Het volgens op de Morgen ik voor te stellen naar nou, de vlink. Hippe muziek, daar beginnen we dan uh, dit laatste uur uh, van deze speciale uitzending over het Zandvoorts Sportcafé. Nu wordt er iets uh, heel spannends uh, gedaan, want ik uh, geloof dat uh, Leon die staat daar met een microfoon bij een laptop. En die laptop die gaat een filmpje uh, vertonen voor hier, voor de mensen in de zaal. En daar gaan we nu even naar kijken en luisteren. Het is voor de luisteraars natuurlijk een beetje vervelend dat het een filmpje is. Want die kunnen het niet zien. Nee, die kunnen het niet zien. Maar het geluid wel. Ja. Hey. Hey. Jij bent net hier komen wonen, toch? Ja? Wij voetballen hier met een groepje uit de buurt. Dus ik dacht, uh, lijkt het je leuk om een keer mee te doen. Ja, lijkt me heel erg leuk. Oké, ja, toch, man. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1TegenEenzaamheid.nl nou, Voor de mensen die het niet helemaal hebben goed gehoord hebben thuis uh, gaat het over een, uh, een voorluchtig van de Rijksoverheid ja. over de Week van de Eenzaamheid. Is nou, het is ja. eerder uitgezonden op, uh, op televisie. Oh, ja, Ik denk dat de mensen het wel eens een keer gezien hebben. Uh, ja, we gaan dit uh, uh, laatste uur in uh, met over die Week van de Eenzaamheid. Die is uh, geweest. En we hebben bij ons zitten Nathalie Lindenboom. Uh, welkom Nathalie. Hallo. Jij bent van Pluspunt, hè? Ik werk voor Pluspunt. Je werkt voor Pluspunt. En kun je zeggen wat je daar doet? Ik ben uh, kort gezegd manager welzijn. En dat betekent dat ik mij bezighoud met allerlei activiteiten... en het aansturen van de vrijwilligers van Pluspunt. Ja. En eigenlijk proberen wij voor iedereen van 0 tot en met 101... Uh, Zandvoort iets uh, beter en fijner te maken om in te wonen. En dat doen wij ook uh, zoveel mogelijk vraaggericht... En mee uh, tegengaan. Hè? Nou, jullie hebben een enorm aanbod. Hè? Dat staat elke week in de Zoverse krant. Klopt, klopt. En ik hoorde Echt. jullie er vanavond ook al over. Dat ja. er enorm veel gebeurt. En in Pluspunt, en in ja. de Blauwe Terrain. Maar ook elders uh, in het dorp. In Noord natuurlijk ook. Uh... Ja. ja, op allerlei plekken. Uh, en een van de dingen waar wij ons ook mee bezighouden... en dat doen we niet alleen, dat is uh, een tegen Eenzaamheid. En in Zandvoort hebben we dat Samen Tegen Eenzaamheid genoemd. Ja, ik los ergens dat er dertig organisaties zich daarmee bezighouden. Ja, klopt. Er zijn in Zandvoort dertig uh, organisaties actief in de sociale basis. Dat zijn allemaal organisaties die gesubsidieerd worden door de gemeente. En met elkaar maken wij ons sterk om de eenzaamheid wat minder te maken in Zandvoort... En ook om het bespreekbaar te maken. Is er sprake van een, uh, veel eenzaamheid in Zandvoort? Er is sprake van veel eenzaamheid in uh, Zandvoort. Maar dat is eigenlijk in heel Nederland. Je ziet dat de cijfers door de jaren heen zijn gaan stijgen. En dat is voor een stukje nog wel door corona. Maar het is ook iets van de uh, tijdsgeest. Dus zijn het vooral ouderen of ook andere nou, leeftijdsgroepen. Dat, dat is heel leuk dat je dat uh, vraagt. De meeste mensen hebben een beeld dat ouderen alleen maar eenzaam zijn. Maar het komt eigenlijk onder allerlei leeftijdsgroepen uh, voor... En de meest recente cijfers zijn van 2022. En dan zie je dus dat daar niet de ouderen de hoogste scoren hebben. Maar eigenlijk de jongeren. Echt waar, ja? Ja. En dat de groep die daarna komt, dat zijn de ouderen. En een andere groep, en een groep die heel veel vergeten wordt. Dus dat is ook zeker een groep waar ik vanavond de aandacht voor wil vragen. En dat is eigenlijk die uh, 30 tot en met 50 uh, groep. En de wethouder zei het toen straks al, voor 40 plus, 30 plus... gebeurt er eigenlijk in verhouding nog heel weinig. We hebben in Zandvoort heel veel ouderen. Daar zijn best al veel activiteiten voor... Uh, maar voor die andere groep, voor die middengroep die groep waarvan we moeten gaan zorgen... dat ze ook gezond oud gaan worden... daar gebeurt eigenlijk nog heel weinig voor. Maar je zou zeggen dat die jongeren makkelijke vrienden maken... En, uh, maar ze weten niet hoe. Nou, wat je, wat je ziet is dat jongeren echt wel een achterstand hebben... Uh, door corona. Maar dat we in onze huidige maatschappij... ook hele hoge eisen aan jongeren stellen. En ja, dat dat een bepaalde uh, druk geeft. En nou, ja, dat de cijfers dus landelijk er niet ontliegen... Mm. Mm. qua eenzaamheid onder uh, jongeren. Ja, en die cijfers... Uh, van Zandvoort, hoe steken die af tegen de landelijke cijfers dan? Nou, die, die verschillen niet zo heel veel met niet, de landelijke nee, cijfers. Nee, nee. Uh -huh. Daar zie je echt wel een tendens in dat dat redelijk gelijk, uh, gelijk opgaat. Maar je kunt niet zeggen van in de leeftijdsgroep 30, 40... hoeveel mensen of hoeveel procent van de mensen zeg maar eenzaam is? Of zijn die cijfers er Ja, wel? die cijfers die zijn er. GGD die doet daar onderzoeken in. Hè? En dat doen ze uh -huh. ook bij ons in de, in de regio. Ja. En die cijfers die heb ik ook meegenomen... En als je het dan hebt over uh, 18 tot en met 34 jaar, dan heb je het over 56%. 56% voelt zich eenzaam? Ja, Zo. als je het hebt over 35, 49 jaar, dan heb je het over 51%. En dat is hetzelfde percentage als 75+. Plus. Dat, is, dat zijn behoorlijke schrijvers, hè? Ja. Uh, je zou kunnen zeggen, als ze gaan sporten, dan kunnen ze al vrienden maken. Ja? Noem maar wat, maar... Absoluut. Dat doen absoluut. ze niet doen ze niet zo snel. Of nou, ik, is dat een, een, een, een financiële hobbel die ze moeten nemen? Of? Nou, dat, dat weten de sportverenigingen en team denk ik nog beter dan ik. Wat ik zie is dat er een leemte is in, in activiteit voor deze groep. Dat ik ze ook steeds vaker bij Pluspunt tegenkom met vragen rondom uh, eenzaamheid. En ik denk dat daar voor de sportverenigingen nog een hele grote kans ligt... om te kijken of deze groep uh, te bereiken is. Mm. En uh, waarom ga je uh, niet sporten? Ja, Misschien is de drempel wel hoog. Misschien... Uh, heb je inderdaad de middelen niet. Want dat is zeker iets wat heel erg speelt. Dat werd toen straks ook benoemd. Hè? Dat er mensen zijn die heel graag willen sporten... en die het budget niet hebben. Mm. Nou, dan moet je ook de weg wel weten hoe je dan wel uh, in aanmerking komt. En als je uh, ja, daar dan net uh, twee tientjes buiten valt... dan lukt het dus nog niet. Ja, ja. Dus dat zijn zeker dingen die ook uh, spelen... Uh, maar andere dingen die spelen zijn bijvoorbeeld eenoudergezinnen... die we ook best veel in Zandvoort hebben. Mm -hmm. Als jij in je eentje voor de kinderen zorgt... dan is dat vaak A, al financieel lastig. B, uh, wie zorgt er voor jouw kinderen als jij gaat sporten? Mm -hmm. Dus daar liggen ook, denk ik, kansen. Want misschien kun je wel sporten voor ouders gaan doen... op het moment dat de kinderen aan het sporten zijn. Dat zou kunnen. Je moet wel de velden de hebben en de, de ruimte hebben natuurlijk. Maar... Ja. ja, maar het zijn wel dingen waarvan ik denk... daar kunnen we met elkaar over na gaan denken... Mm -hmm. En voor uh, nieuwe vormen eigenlijk van, van sport. Hè? Ik bedoel, uh, je moet, uh, dat doen ze in het voetbal bijvoorbeeld ook, met het walking voetbal. Ja, uh, ja, dat zijn natuurlijk prachtige uh, initiatieven. Hè? Dat je uh, ouderen uh, door walking voetbal of walking ja. basketball, dat je daar weer mogelijkheden voor hebt. In, de, in biedt. het hockey ook, dus sevens heb je nu. En dat uh, had je vroeger ook niet natuurlijk, maar ja. altijd elftallen. Ja. En, we moeten het ook met elkaar doen. Hè? Al dit soort grote onderwerpen als uh, eenzaamheid... daar moeten we met elkaar de schouders onder zetten... om daar iets aan te kunnen doen. Dus dat moet echt van alle kanten. Uh, en dat vond ik ook heel mooi in dit filmpje wat we hebben laten zien. Hè? Je ziet een jongen die ergens net is komen wonen... en dan gaat iemand anders gaat met een voetbal naar buiten... en die denkt, ga ik hem wel of niet vragen? En dat gebeurt uiteindelijk wel. Het zit soms ook in hele uh, kleine... kleine dingen. Ja. ja. ja. In, in, in elkaar zien en, en gezien worden en in daarin ook stappen zetten. Mm -hmm. En ja, voor de een zijn dat soort stappen zetten, nou eenmaal makkelijker dan voor de ander. Dus ja, als we daar met elkaar oog voor hebben. Ja, in, rust er een taboe op, in zijn medeling. Hoeveel mensen hier in de zaal voelen zich wel eens eenzaam? Nou, vanavond niet, want we zitten Maar met zie, mensen. zie jij handen omhoog gaan? Uh, nee hè? En ook ik, nee, nee, ook niet. Nee. En ik nee. geloof er niks van. Want volgens mij voelt iedereen zich wel eens eenzaam. En kan het de beste overkomen dat je ook in een isolement, in eenzaamheid gaat verkeren. En we hebben daarin ook wel twee vormen. Hè? Sociale eenzaamheid. Dat, je, uh, dat heeft dan meer te maken met, met dingen doen en activiteiten. En emotionele eenzaamheid. En dat betreft dan meer uh, dat je echt uh, uh, verdiepende... Uh, relatie met iemand hebt. Dat zijn eigenlijk de twee vormen. Maar over het algemeen... door uh, events in je leven... zijn er momenten waarop je je eenzaam voelt. Ja. En dat is omdat... Uh, de jongen waarop je verliefd was... Uh, uh, je beste vriendin leuker vond. Of doordat iemand waar je... heel erg veel van hield overleed. Er zijn allerlei momenten... Uh, waarop dat voorkomt. Uh, dus die taboe die mag daar af. Er zijn ook allerlei... Uh, ja, een soort van determinanten uh, waarvan we weten. op het moment dat jij mantelzorger bent. en degene waarvoor jij zorgt gaat, wordt opgenomen of overlijdt. dan loop jij een hoog risico op eenzaamheid. Nou, dat, dat zijn dingen die, die je overkomen. Dus het is niet dat jij niet, uh, het, het niet goed doet. of, of, of dingen niet kan. Het, het overkomt maar mensen. Maar goed, je moet, je moet natuurlijk ook de stappen durven zitten. We het er net al over. Er wordt zoveel georganiseerd. Van fotografiek totaalcursussen tot en, en weet ik het allemaal. Ja. je ja. moet wel die stap zetten natuurlijk. A moet je, de, moet je een stap kunnen zetten. B moet er ook iets zijn wat jij leuk vindt... en wat bij je past. Is waar, maar Want je de, moet echt ook dingen gaan doen die bij jou passen. Maar de diversiteit van... van uh, de, het aanbod is natuurlijk enorm. Ja, nou, er is een behoorlijk aanbod. Maar wat ik net al zei... ik denk zeker voor de 30 tot en met 50... dat daar nog best behoorlijke kansen uh -huh. liggen. Uh -huh. En... Uh, op het moment dat jij dus uh, deel gaat nemen aan een vereniging... je gaat sporten, uh, dan heb je dus je sport, je bent gezonder... je kan andere mensen leren kennen... Uh, je kan uiteindelijk misschien uh, vrienden maken... je hebt een zinvolle, inv zinvolle invulling van je, van je tijd en van je dag. Dus nou, daar, daar zitten heel veel plussen in... En voor verenigingen kan dat ook betekenen... dat in die nieuwe groep misschien ook wel die nieuwe vrijwilligers zitten... die ja. je zo broodnodig nodig hebt. Dus ik, ja, ik denk dat dit echt wel een, onont, uh, een gebied is waar... Daar ja, ja. Ja, kunnen sportclubs dus heeft. ook over nadenken. Uh, ja, en ik denk dat Team Sportsurf daarbij kan ondersteunen. Mm -hmm. Nou, dat is weer een nieuwe taak voor jullie uh, weggelegd. Ja. Maar uh, daar hebben jullie waarschijnlijk ook over nagedacht. Joost en, uh, en uh, Wouter. Um, maar goed... Uh, um, hoe, maar hoe bereik je nou die 30-plus uh, groep? Nou, sowieso, hoe bereik je mensen uh, die eenzaam zijn... of die weinig geld hebben en dingen willen gaan doen... dat, dat blijft heel erg moeilijk, hè? Dat moeten we ook met elkaar Nee, maar als, als die cijfers bekend zijn, ja. 52... Ja, dan, nee, dan, dan, dan, dan, de... dan weet je ook wie er eenzaam zijn, toch? Of niet? Uh, we hebben, nou, we of, hebben, we hebben geen uh, etiketjes bij de voordeur of wat dan ook. Nee, nee, het... dat we, we weten wel welke factoren uh, kunnen spelen. Dus daar kunnen we op inspelen. En op het moment dat er aanbod is wat passend is bij deze mensen. En daarvoor zul je ook met een aantal mensen eens in gesprek moeten gaan. Want wie kan beter bedenken van wat er nodig is ja. dan mensen die het betreft. Hè? Dan mm -hmm. ik van achter mijn bureau of iemand anders uh, uh, van achter uh, zijn bureau. Dus ik denk... Inwoners moeten daar zelf bij betrokken worden uit uh, deze, deze groep om dat samen te bedenken. En dan moet je daar ook mee de boer op. Dan moet je ook gaan zorgen dat deze groep ook weet dat het er is. Ja, ja. En voor sportclubs, uh, ja, dat is altijd, altijd uh, leuke dingen te doen met de sportclubs. Of leuk, maar in ieder geval genoeg uh, dingetjes van, van, van, van achter de bar staan tot uh, ik noem maar op. Nou precies, ik denk dat de meesten van ons uit ervaring weten uh, hoe leuk het is om. Uh, aangesloten zijn bij een vereniging. Ja, daarom, dat lijkt me ook, je ontmoet altijd mensen. Dat is je ontmoet het, uh... altijd mensen, je ja. doet altijd leuke, leuke dingen, er zijn altijd leuke extra activiteiten. Ja, zeker. Uh, die week tegen de eenzaamheid, die is nu afgelopen? Die, niet? Ja, die is uh, nu klaar. En dat is de week uh, tegen de eenzaamheid. In Zandvoort, dat zei ik al, uh, hebben wij het opgepakt als uh, Samen tegen eenzaamheid. Mm -hmm. En daarin zitten eigenlijk drie componenten. Uh, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en Inwoners, we hebben zeer recentelijk een uh, scholing gehad, herken je wat je ziet. Want heel veel inwoners komen, nou iedereen komt mensen tegen. Alleen vaak realiseer je je niet dat je dingen ziet, dat je dingen signaleert en dat je daar ook iets mee kan. Hm. En dat je dat misschien ook niet zelf op hoeft te lossen. Maar dat je op het moment dat je je zorgen maakt om een buurman, buurvrouw, vriendin, dat je zelf het gesprek aan kan gaan. Uh, maar dat je ook bijvoorbeeld voor advies het sociaal wijkteam kan bellen. Hm. En nou, dat is een scholing die we net hebben aangeboden. En die we ook zeker de komende tijd weer zullen herhalen. Uh, en dan gaan we uh, eind dit jaar, begin volgend jaar... nog een, uh, weer een scholing aanbieden. Ook voor uh, werkers. En dat is voor huisartsen, POH'ers. maar ook maatschappelijk werkers. Eigenlijk voor alles en iedereen die geïnteresseerd is. Uh, ook naar de op een nieuwe manier kijken naar eenzaamheid. Omdat we ook zien dat er ook onder die groep... nog heel veel onbekendheid is. Mm -hmm. POH zijn de praktijkondersteuners. Oh, sorry, dat zijn ja. praktijkondersteuners ja, van huisartsen, ja. ja. Nou, ik, ik, ik. Nee, maar het is, het is een rare term. Ja, de, nee, daarom, uh, ja. daarom heb ik hem even ja, verduidelijk. Ja. Maar, um, en dan hadden we als derde nog die week van de ontmoeting. Ja, een beetje van ontmoeting. Want die, die is ook net geweest. Want ja, die is ja. ook voorbij, hè, volgens mij. Ja, die, die is net afgelopen. Um, we hebben met elkaar geprobeerd om een uh, aanbod te maken, een beetje anders dan anders... en mensen uit te nodigen om de stap te zetten en om te gaan deelnemen. En dat hebben we ook met allerlei verschillende organisaties Huk. gedaan... en met een verschillend aanbod. En dat heeft ook op de middenpagina van de krant gestaan... maar dat is ook op de radio ja, geweest. Ja. En uh, wij als Pluspunt hebben heel erg bezoekers die al kwamen uitgenodigd... om is iemand mee te nemen in ja. deze week. Uh, we zullen binnenkort moeten gaan kijken... Hoeveel, voor hoeveel nieuwe mensen heeft dat nou gemaakt... dat ze de stap hebben kunnen zetten. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, op. dat lijkt me ook. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Er zijn mogelijkheden genoeg voor mensen om iets te doen in ieder geval. Er zijn mogelijkheden genoeg voor mensen om iets te doen. En er zijn ook mogelijkheden genoeg voor mensen uh, die bijvoorbeeld iets kunnen. Want daar worden mensen nog veel te weinig op aangesproken... om dat te komen doen. Ja, Hey, ja. Ik zie uh, mensen die uh, in het verleden yoga-docent zijn geweest... en nu fit voor senioren geven. Een voormalig ballerina die uh, uh, een dans... Uh, uh, hoe noem je dat? Dansactiviteit uh -huh. voor ouderen geeft. Er zijn heel veel inwoners in Zandvoort die van alles kunnen... En uh, nou, ik hoop ook dat dat nog meer naar voren gaat komen. Ja, bij al die activiteiten die Pluspunt doet. Mm -hmm. Zien jullie vaak nieuwe mensen ook uh, komen? Ja, zeker, zeker. Maar nog steeds te weinig. Wij bereiken ook lang niet al die mensen nee, nee. die eenzaam zijn. Of die vragen hebben. Of waar iets mee aan de hand is. En ja, daarin blijven we proberen om ook zoveel mogelijk naar buiten te treden. En zichtbaar te zijn. Mm -hmm. Zodat mensen ons kunnen vinden. Mm -hmm. um, en dat is Pluspunt, de welzijnsorganisatie. Maar daarnaast heb je ook Samen Zandvoort, dat sociale wijkteam... In principe kan je daar met elke vraag die je hebt terecht. Uh, daar zitten tien collega's van allemaal verschillende disciplines. Die met elkaar dat antwoord wel kunnen vinden. Dus wel kunnen zorgen ja. dat jij op de juiste plek terecht komt. Ja, dus je kunt uh, naar binnen stappen bij Pluspunt. Uh, of in de blauwe trim of uh, op het Vleemingplein. Ja. Ja. Ja. Uh, met altijd welkom uh, denk zeker, ik. Zeker. Een kopje koffie staat klaar. Ko koffie is gratis, die staat altijd Kijk eens klaar. Aan. Nou, ja. uh, dus, uh, dat is ja. een mooie eerste stap toch? Ja, ja absoluut. Nou, uh, Nathalie, was er, was er nog iets dat je zegt van, nou, dat wil ik ook nog even kwijt? Of... Nou, Dit was het wel een beetje. Ik, ik denk dat we het heel aardig benoemd hebben. Uh, we zijn er redelijk bezig geweest, volgens mij ook. Nee, dan gaan we nog even een muziekje draaien en dan kijken we straks even hoe we verder gaan. Uh, uh, Thomas, heb jij nog een uh, leuk uh, deuntje? <laughs> try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I'm black, but when I come back, no.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 Winehouse was dat. Uh, ja, ja. Um, dan gaan we zo dadelijk uh, nog eventjes verder met, uh, met Wouter over de bewustwording hier in uh, Zandvoort. En welke kansen er zijn op met name het sportieve vlak. Maar um, we zitten natuurlijk bij de Dunes. Dat is uh, de golfclub. Zeg ik het goed? Nee, oh, golfbaan. golfbaan. Uh, zo, waar, uh, waar Nigel Lancaster en zijn vrouw Paula uh, gastheren en gastvrouw zijn vanavond. Dan heb ik ook nog iets uh, wat, uh, wat ik al voor, volgens mij al een paar keer heb ge, gezegd. Uh, want ze geven uh, korting voor een green fee. Um, en dat is dan uh, voor 6, 7 of 8 oktober. En wat moet je er dan voor doen? Want dan betaal je dus niet 25 maar 17,5 euro. Um, als je dus hier op vrijdag 6, zaterdag 7 of zondag 8 oktober binnenkomt en je roept het woord bunker, dan mag je dus voor 17,5 euro een green fee uh, verzilveren. Maar dat moet je natuurlijk wel als je hier binnenkomt op of op vrijdag meteen opmaken. Of dat je dat op zaterdag doet ook opmaken. Want uh, het is wel zo, meteen. Als je dat geroepen hebt, moet je meteen uh, dat inwisselen. Je kan nu ook komen, want uh, maar het is nu donker. Nee, dus een het is nu lastig, donker, he? dus uh, ik weet nee, niet. Nee, uh, dat is een beetje lastig. <laughs> ik weet niet dat we Nigel uh, een hele grote zaklamp bij zich heeft. Goed, we gaan uh, nog één keer terug naar Wouter van der Vecht. Die, die heeft uh, nog wat leuks over vragen. Uh, het werd net al genoemd wat we gaan doen. Uh, de eerste vraag is hoeveel kinderen worden er per jaar? in dus Zandvoort geboren. Nou ja, wat we eigenlijk nog willen doen is, is de brug leggen. Hè. Aan de ene kant werd er net uh, verteld over het, het hoge percentage uh, eenzaamheid in, in Zandvoort. Of gevoel van eenzaamheid bij mensen. Um, en de mogelijkheden voor verenigingen. Of de kansen die bij verenigingen liggen. Dus daar willen we het zo dadelijk nog even over hebben. Um, daar voorafgaand misschien wel even uh, leuk om te zien om te kijken of mensen Zandvoort überhaupt kennen... en daar een, een gevoel bij hebben. Hm. Uh, zodat we ook weten hoe, hoe zit Zandvoort nou in elkaar. Uh, en de eerste vraag die we nu gesteld hebben... is hoeveel kinderen worden er ongeveer per jaar in Zandvoort geboren? Uh, ik zie een antwoord 2000. Uh, ik <laughs> ja. zie een antwoord uh, 50. Uh, omwille van de tijd zullen we er vrij snel doorheen gaan. Maar er worden ongeveer tussen de 100... 20 en 125 kinderen per jaar in Zandvoort geboren. 10 per maand, dat wist ik ook. Ja. Um, dus uh, voor degene die denkt dat het uh, 2000 zijn, dan zouden we een heel vol uh, dorp zijn. Om het maar zo te zeggen. Um, 122 vorig jaar. Uh, de volgende vraag is um, Zet de leeftijdscategorie en de aantallen in de juiste volgorde. We hebben de leeftijdscategorieën 0 tot 14, 15 tot 24, 25 tot 44, 45 tot 64 en 65 plus. Um, en de getallen 1662, uh, uh, 4694, 2222, 52183 en uh, 3679. Ehm... Um, ja, dat is een lastige. Maar, dat is inderdaad. Uh, ja, hoeveel hoe, kinderen tussen 0 en 14 zullen er in Zandvoort zijn? Ja, ik zou, um, um, uh, ja, want je krijgt nu uh, uh, grafiek, en ik kan niet direct zien uh, wat nu de rood is. de rood is 0 tot 14. Oké. Okay. Uh, dus de gok is dat daar uh, 2200. Uh, op dit moment uh, wordt die het hoogste uh, hoogst geschat. Uh, maar op dit moment hebben twee mensen me ingevuld. Dus het, uh... eerste... <lacht> Om uh, er een beetje voortgang in te houden zal ik het goede antwoord laten zien. Um, en dan zie je dat vooral de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar... Uh, dat dat eigenlijk een hele kleine groep in Zandvoort is. Dat zijn maar 1662 kinderen. Of jongeren eigenlijk moeten we het over hebben. Um, en dat is op zich ook heel logisch. Omdat is dus juist ook de leeftijd die natuurlijk uh, Zandvoort verlaat en gaat, uh, gaat studeren. Um, veel ouderen. Belangrijk, heel veel ouderen. Dus daar ligt ook voor verenigingen daar heel veel kansen. Dat is uiteindelijk de grootste groep inwoners van Zandvoort. Uh, en ook de kans dat die het langst nog in Zandvoort blijven. Um, en vanaf 55 jaar zullen dat ook de mensen zijn met de meeste vrije tijd. Ja, want dat betekent dat bijna 10.000 mensen die zijn 45 jaar of ouder. Dat kun je dat klopt. in deze zien. Ja, ja. Dus daar liggen heel veel kansen voor verenigingen. Uh, voor die leeftijdscategorieën. Ja, uh, en zeker. dus sportaanbod in die, uh, die leeftijdscategorieën. Um, deze heeft uh, Nathalie net uh, voor mijn uh, voeten wegge. Uh, Maid, om het maar zo te zeggen, dus even kijken of jullie uh, goed naar haar geluisterd hebben. Uh, wat is het percentage, zandvoorters in de leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar, die zich uh, matig tot uh, sterk eenzaam voelen, of daar gevoelens voor hebben? Ja, we hebben het net gehoord, volgens mij was het boven de 50. Die keek er ook van op, moet ik zeggen. Ik denk dat 51 wel een mooi antwoord is, dacht ik. Um, nou, 51% okay, inderdaad. inderdaad um, ik wist het niet hoor. Maar. Is het uh, algemene gemiddelde en 56% is dus die leeftijdscategorie 18 tot 34. Uh, waar Nathalie dus net terecht van zei, dat is een enorm hoog percentage. Uh, 56%. En daar zouden we ze zo heel goed over na kunnen denken. Um, daarbij, wat Nathalie ook zei, is er een verschil tussen um, sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Um, en ik denk dat op het gebied van met name de sociale eenzaamheid uh, er een enorme kracht bij verenigingen ligt. Um, want als we deze vraag zouden stellen, waar ligt de grootste kracht van verenigingen? Hè, wat is de, de grootste kracht die een sportclub of een vereniging heeft? Een sociale, sociale bond. Ja, ja voor van, van mensen. Ja, dat denk ik ook. Uh, er zijn uh, mensen die het uh, typen en andere mensen die het zeggen. Dus dat, okay. <laughs> ik hoop dat dat. Uh, ja, iedereen dat, uh, uh, ja. dat zegt. Um, dus waar, en, en uh, uh, omwille van de tijd hebben we daar niet heel veel tijd meer voor. Maar waar wij heel erg benieuwd naar zijn. is. Uh, waar we als verenigingen of als sport. de verbinding kunnen leggen. Uh, ja, naar die groep die dus. Uh, toch zich uh, uh, eenzaam voelt. En, en soms kun je dat dus uh, niet zien. Of denk je van de buitenkant dat het mensen zijn... die uh, een heel uh, actief sociaal leven hebben. Uh, maar van binnen daar toch anders, uh, anders over voelen. Hoe zouden we die meer kunnen betrekken bij de verenigingen? Uh, en dan, als we dan zeker kijken naar die groep 18 tot, uh, tot 34... Uh, en dan misschien nog iets, uh, iets meer de, de bovenkant van die groep... dus zeg maar 25 tot 34... Um, hoe zouden we die mensen meer bij een vereniging of bij een club kunnen betrekken uh, of hoe zouden we die naar de vereniging kunnen krijgen hebben we daar, uh, zijn er mensen die daar goede ideeën over hebben als je naar je eigen vereniging kijkt en ook naar je eigen ledenbestand um, kan zijn dat je helemaal niet uh, leden in deze leeftijdscategorie hebt, hè, 25 tot 35 um, hoe zou je ze dan wel... Uh, naar je vereniging kunnen krijgen? Het zijn misschien... Uh, uh, ouders van... Uh, van je kinderen, hè, van je jeugdleden... of misschien het, het netwerk daaromheen. Het um, kan ook zijn dat je ze wel... Uh, binnen je vereniging hebt... Uh, in een, in een seniorenelftal. Um, ja, dat die misschien ook wel als... Uh, magneet voor nieuwe mensen kunnen werken. Hebben we daar... ideeën of een gevoel bij hoe je mensen beter of meer zou kunnen bereiken of hoe we dat gezamenlijk zouden kunnen doen zouden wij daar iets in kunnen betekenen als organisatie bijvoorbeeld en dan en wat nou ik denk in ieder geval dat ze jullie wel uh, kunnen uh, bereiken of via uh, uh, internet of uh, loop een keer langs jullie zitten bij uh bij de blauw trim. trim, inderdaad. Ja. Er is iemand die wat vragen heeft. Nou ja, ik wilde... Ik, een, een, hele goede, een hele goede suggestie, hoop ik. Ja, nou, ik ben Pierre van Maneesje de Baarshoeve. Uh, wat wij doen met uh, kinderen en ouders... Uh, dat we ze samen laten paardrijden. Ook al hebben die ouders nog nooit paard gereden... laten ze toch op een paard zitten samen met hun kind. En uh, nou, soms geeft dat... Uh, uh, positieve wending uh, naar de ouders toe. Uh, die denken van, nou, dat vind ik eigenlijk toch wel leuk. Nooit gedurfd, nooit aan gedacht. Uh, toch wel leuk om dat samen met mijn eigen kind te kunnen doen. En wellicht zijn er ook andere sporten die daarvoor in aanmerking komen. Ja. Dus ja, het, het netwerk van je bestaande leden inzetten om ja. uh, mensen naar de vereniging te krijgen. Ja, zo kan je het wel benoemen. Uh, jij had het eerder ook al gezegd, als de kinderen trainen, dat je dan voor de ouders misschien ook een... Uh, ik weet niet of jij dat was, maar in ieder geval werd, ge werd geopend. Ja, dat, dat noemde je ook iets Nathalie als voorbeeld. Dus dan ja. krijg je uh, parallel, Nathalia, uh, ja. parallel sportaanbod naast je reguliere ja. sportaanbod. Ja, um, ja en, en inderdaad mensen inzetten om mensen binnen te halen. Heel goed. Oké. Okay. Zijn er nog <laughs> meer goede ideeën? Nou, dan gaan we in ieder geval, wat, wat daar straks ook al gezegd werd, wat vanuit ons een doelstelling is om bij alle verenigingen en sportaanbieders in ieder geval langs te gaan. En ook dit, dit gesprek op verenigingsniveau te bespreken, want inderdaad, alle verenigingen zijn anders, hebben een andere identiteit. Dat werd natuurlijk ook net gezegd, bij de ene vereniging kan iets wel en bij een andere vereniging kan iets niet of kan het op een andere manier. Dus we komen heel graag uh, bij iedereen langs om, om hier wat uh, dieper ook uh, over te spreken. Ook met betrekking tot, uh, eh, tot clubondersteuning waar we het daar straks over hadden. Um, en dan hopen we dat, nou ja goed, eh, kijken naar bijvoorbeeld de week van de ontmoeting. Uh, volgend jaar uh, we met de verenigingen daar misschien wel ook wel echt een mooi aanbod neer kunnen zetten. Uh, en als verenigingen daarin mee kunnen draaien. Uh, met als resultaat dat verenigingen... Uh, nieuwe leden krijgen, dat mensen een plek vinden binnen een vereniging en daarmee hun sociale netwerk uitbreiden. Um, en dan uh, werkt dat denk ik voor iedereen uh, positief. En dat is denk ik waar we uh, wat dat betreft het mee af kunnen sluiten. Uh, behalve dan dat we het sportakkoord uh, nog officieel in gang moeten slaan. Uh, en dat gaan we letterlijk uh, slaand doen. Uh, dus ik zou zeggen maak een beetje ruimte. En ik kijk uit voor de uh, ramen. Want uh, volgens mij wordt er iemand een uh, golfclub in de handen gegeven. Oh jee. We gaan toch niet binnen golven, hè? Ja. Ik hoor dat voor de veiligheid iedereen beter even aan de bar kan staan en daar wat te drinken kan bestellen. En dan, uh, dan gaan we het helemaal in gang zetten. Op kosten van. Uh, uh, op kosten van. Uh, op ja. kosten van Eh... In ieder geval, allen alvast dank voor jullie komst, voor jullie inbreng en voor jullie uh, uh, hulp en het meedenken. Um, pak nog een drankje en dan uh, um, spreken we elkaar uh, later ja, op de verenigingsniveau dan gaan we, verder. Dan gaan we gaan zo nog even een uh, muziekje draaien. Ik mag, ik, kan, ik mag nog even zeggen dat Ajax gelijk heeft gespeeld vanavond in, in Griekenland. En AZ is ook begonnen tegen jouw. Warschau. Staat 0-0 na een uh, half uur, ruim een half uur. We gaan nog even muziek draaien.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 We'll be right Dat was Sting met een Englishman in New York. Maar eh, ik zie Lars Carré, de wethouder, iets, met iets heel anders. Dus het is geen Engelsman in New York, maar gewoon een Zandvoort in een, uh, in een ja, wat is het? Een sportrestaurant van The Tunes. Uh, want er moet afgeslagen worden voor het uh, sportakkoord. Ja, dus... we hadden eerst, uh, eerst uh, Joost Luiten gevraagd, maar die kon niet. Nee. Jij mag het doen. <laughs> <laughs> want we gaan, af, we gaan het uiteindelijk afslaan: hè, het sportakkoord. Uh, dus Las gaat een bal, een, een plastic bal, het is een aangepaste bal natuurlijk. Ja. Maar, uh, Want uh, de, raam, de ramen moeten er nog in ja. blijven zitten, natuurlijk. We gaan, we gaan dus ga je gang, uh, Las. Ja, het, het op moment later is. Ik het beeld terugzien. Maar... Het moment is daar. Hij gaat afslaan. Las is links, zie ik. Ja, klopt. ja, ja links. Zeggen. Links handig. Ja. Daar gaat hij. Ja ja, ja, ja. Oh, oh wat jammer nou toch? De bal, maar maar, geval, uh, de bal is afgeslagen. Hartstikke goed. En de aanval ook. En hiermee is het sportakkoord uh, nou ja, officieel uh, in gebruik, neem ik aan. Toch? Ja. Heel goed. Heel veel succes. Er mee, staan ook nog uh, wat sportattributen, Hans. Dat zag ik ook nog. Ja, we gaan straks nog basketballen en voetballen. Ja, en uh, tennisracket. Tennisracket. Ja. Maar uh, leuk aangekleed door Nigel uh, uh, uh, en zijn team. Uh, er worden nog opnames gemaakt, die zijn later te zien in, uh, op ZFM TV, in het kanaal ja, 40 ja, Ziggo YouTube. en op YouTube en uh, KPN 1367. Ah, klopt. Al, ja. Ja. Ja, ja. Dus uh, dat kan iedereen later terugzien. Het was een uh, hele fijne avond, uh, hartelijk bedankt voor Team Service Zandvoort, uh, voor de organisatie onder andere. Um, Albert de Gelder die uh, de opnames gemaakt heeft, Dankjewel, ja, kom ook Albert. weer in beeld, ah, is leuk. Uh, Thomas de Jong die de techniek gedaan heeft, uh, we bedanken nogmaals Nijzel en Paula en de hele crew achter de bar voor uh, uh, de goede zorgen hier en uh, uh, ja dan gaan we eruit met muziek een beetje en misschien komen we zo nog even terug maar ja. we gaan eerst nog even muziek draaien.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 like you said Even if the love was hurting I'll be yours I'll be yours again I can feel that fire's burning Give me more So tell me, would you feel my